Book 2 <24. S 3> <24. S> 2ย24ส4บสีนัดหม้ข้อสัญญาข้อสัญญาคุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่าครับเฮบิย์เดบัสก์ก็มิ Heb je de bus gemist? Ik heb een half uur op je gewacht. Ik heb een half uur op je gewacht. Kun je muzieer? Wees volgende keer op tijd. Wees volgende keer op tijd. Krang na nang taxi na krab. Neem de volgende keer een taxi. Neem volgende keer een taxi. Krang na alrom ma dui na krab. Neem de volgende keer een paraplu mee. Neem de volgende keer een paraplu mee. v r o r g n i ik stop. Morgen ben ik vrij. Morgen ben ik vrij. Vrorgen. v r o r g n v r e n r o e n v o r g e n Vrorgen. v e n v r r g e n Vrorgen. Vrorgen. v e n o r g e n v r o r r e n e n v r o r e n v e n o r g e n v r o r r e n e n v e n v r o r g e e n v r r g o r g e n Vrorgen. v e n v e n v r o r g e e n v r r g o r g e n Vrorgen. v e n สุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทําหรือยังครับ Heb je al plannen voor dit weekend? Heb je al plannen voor dit weekend? หรือว่าคุณมีนัดแล้วครับ Of heb je al iets afgesproken? Of heb je al iets afgesproken? ผมเสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์ Ik stel voor dat we in het weekend afspreken. Ik stel voor dat we in het weekend afspreken. Rappen p i c n i c k e n die m i krab? Zullen we gaan picknicken? Zullen we a n i c k a i h h i k i n die m i krab? Zullen we naar het strand gaan? Zullen we naar het s a n d a n r e e e a i krab? Zullen we naar de bergen gaan? Zullen we naar de bergen gaan? Ik kom je op kantoor ophalen. Ik kom je op kantoor ophalen. Ik kom je op kantoor o p h Ik kom je thuis ophalen. Ik kom je thuis ophalen. ผมจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสาร